Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij rellen in Den Haag zijn vier agenten gewond geraakt. Ging gisteravond mis bij de playoff finale. Ado Excelsior om een plekje in de eredivisie. De club uit Den Haag verloor na een bizarre wedstrijd. Rode kaarten, vuurwerk, gedoe rond het veld. Acht goals en toen ook nog penalties. Heel rustig. Jamal am over, am over, am over. Die wordt gered. Excelsior naar de eredivisie. Het is voorbij nee. voor Ado Den Haag. En direct daarna werd het onrustig, zag onze verslaggever. En aan de vuurwerk. De... Cornervlaggen. Spelers zijn al van het veld. Vuurwerk brandt in het vak van de Excelsior fans. ME bestormt het veld en probeert de ADO-aanhang daar vandaan te slaan. Ook buiten het stadion ging het mis. Railschoppers gooiden met vuurwerk en stenen. De ME kwam erop af en meerdere mensen zijn opgepakt. Vier agenten zijn dus gewond geraakt. In Nepal is het wrak gevonden van een vliegtuig dat afgelopen weekend neerstortte. Aan boord zaten 22 mensen. Of iemand het heeft overleefd is nog niet duidelijk. Wel is op foto's te zien dat er weinig over is van het vliegtuig. Het toestel verdween van de radar tijdens een vlucht naar de bergen in de Himalaya. 16 mensen uit Alkmaar zijn vannacht uit hun bed gehaald vanwege een brand. Die was uitgebroken in een afkikkliniek. De brand kon snel worden geblust, maar vanwege alle rook- en waterschade... kunnen de bewoners nog niet terug. En een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 De Mona Lisa heeft trouwens nergens last van gehad. Nadat de taart was weggepoetst, kon iedereen haar gewoon weer zien. En het weer nog. In het noorden is er af en toe een bui, maar er zijn ook veel opklaringen. Het is wel aan de frisse kant. Max een graad of 15 vandaag. ZFM, Dit is Helene de Geest van de AWB.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 you to taste past the tip of your tongue, leap in the net will appear. I don't want to wait for the dream.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 If your dad I'm La mejor zorgen van wat we fuimos Mi recuerdo está lleno de luz. En aunque ahora we niet meer zijn, ik denk dat een al final, de luz. Yeah. No ik het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 ZANG EN Je Bier geen water. Hey. Is zo vijf, zes uur later. Hey. Mijn pagas zit mol voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maakt mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de. Boss. We geven geen. Boss. Ze kennen mij bij de bar, Ik ben met de Mark. De barkeeper is van de zart. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop. Dit is echt, je weet het, de... What a heck!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 Europese regeringsleiders praten vandaag en morgen in Brussel over de oorlog in Oekraïne. Op de agenda van de EU-top staat het olieembargo tegen Rusland. Hongarije, Tsjechië en Slowakije zijn tegen een volledig importverbod. Het weer geregeld zon, in het noorden kan een bui vallen en het wordt zo'n 15 graden. Zie Maak zijn naambaar, waar. Van de zon schijnt. Dus pak je radio. Wen naar Frans. En zet hem op 106.9. Zie je FM. 24 uur per dag. Hete zomerviert. Baby girl. I said for night is your lucky night. Pieter André Langmut, Bob in Sponny behind. I stop and stare at you. Walking on the.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 Kiss alone, I make me boom. Yeah. I'm blind to now.